3 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In heel Europa is zojuist de zomertijd ingegaan. Doordat de klok een uur vooruit is gezet... is er de komende tijd ochtends wat langer donker en s'avonds langer licht. De zomertijd eindigt op zondag 31 oktober. Dan gaan de klokken in alle EU-landen weer een uur terug. In de buurt van het Italiaanse eilandje Lampedusa... is een boot met 350 vluchtelingen uit Libië onderschept... Het is volgens de VN-vluchtelingenorganisatie de eerste boot uit Libië... sinds er een volksopstand is uitgebroken. Aan boord zijn vooral Afrikaanse migranten uit Somalië, Ethiopië en Eritrea. Er zouden nog vijf boten met in totaal zo'n duizend migranten uit Libië onderweg zijn. Tot nu toe kwamen alleen vluchtelingen uit Tunesië aan op Lampedusa. Inmiddels rukken de opstandelingen in Libië verder op naar het westen. Ze zouden na de strategische olieplaats Ashdabia ook de stad Brega hebben heroverd... Maar dat is nog niet bevestigd. In Saba, in het midden van Libië, zouden geallieerde vliegtuigen... troepen van kolonel Gaddafi hebben gebombardeerd. De Japanse regering heeft opnieuw kritiek geuit... op de beheerder van de kerncentrale in Fukushima, Tepco. Werknemers van de centrale worden onvoldoende beschermd tegen radioactiviteit. Hun kleding zou ongeschikt zijn voor de hoge stralingsniveaus. Twee werknemers liepen de afgelopen week brandwonden op... omdat hun laarzen tekort waren. Ook wil de regering dat TEPCO sneller en met meer informatie komt... over de problemen in de kerncentrale. Het Internationaal Atoomagentschap zegt dat de problemen in Fukushima... nog weken kunnen duren. Het agentschap heeft extra teams naar Japan gestuurd... om te helpen met het koelen van de reactoren. Het weer, het vriest licht in het noorden. Ochtends in het zuiden bewolkt, in de rest van het land schijnt de zon. Tot 10 graden in het noorden, tot 13 in het zuiden. De dagen daarna wordt het iets warmer. En dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust. Zerreira Groenhart. En in één keer was het dus drie uur. Je luistert nog steeds naar Lust. We hebben het vannacht over verliefdheid. En um, er is eigenlijk niets moeilijkers dan het omschrijven van wat is het dan precies wat je voelt of ervaart als je verliefd bent. Toch ben ik even met die vraag de straat op gegaan. Luister maar. Um, dat ik diegene wil vastpakken, knuffelen. Ja, vlindertjes. Nee, ik heb nog nooit echt vlindertjes gehad. Wel een lekker gevoel bij diegene, maar niet echt verliefd. Ik voel je als je verliefd bent. Een uh, blij gevoel toch? Vlindertjes in de buik. Ze hoort het toch? Anders ben je toch niet verliefd? Het, het voelt gewoon vrolijk. Je voelt iets, iets happier op dat moment, denk ik. Ja, gewoon een prettig gevoel. Uh, het is leuk. Ja, meer eigenlijk niet echt... Uh, ja, het gewoon staat leuk in het leven. Ik denk... Uh, dat, uh, dat kan je niet met woorden beschrijven. Mm, vrolijk, blij. Ja, gewoon vrolijk, blij. Gelukkig. De ene keer dan, dan ben je helemaal warm van binnen en helemaal vrolijk en blij. En de andere keer dan heb je zo van, nou oké, okay, het zal wel. Ja, ben ik ook heel erg blij en verliefd en ik vind het leuk. Dus ja. Ja. Mooi einde. Ik ben op zoek naar uh, jouw mooiste en liefst ook lelijkste verliefdheidsverhalen. Daar ben ik nieuwsgierig naar. Bel mij 0800 1121 0800 1121. Mailen mag ook naar lust@binnen.nl. Het leukste aan verliefdheid is natuurlijk als die verliefdheid beantwoord wordt. En dat degene waar jij zo gek op bent ook helemaal hot op de botel is. Op, over, in en door jou.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 I'm not sure how to Ja, je wordt er een soort giechelende tiener van. En nu moet ik even iets met je delen. En ik wil ook meteen even aan je vragen. Wat denk jij? Ik denk dus dat ik verliefd ben. Een beetje, een beetje. Op iemand die ik eh, nog niet zo heel lang ken. Maar die ik pas geleden heb ontmoet. En die ik dan zo zachtjes aan steeds beter leer kennen. Dat ik me opeens, dat ik me zo betrap Dat ik opeens de hele tijd aan hem moet denken. En dan probeer ik daar een soort, een portie ratio overheen te knallen. Met ja, maar... Dan komen er allemaal domme redenen. zo van. Uh, probeer wat minder aan hem te denken. Bij mij gaat het dan altijd meteen. Ik weet niet, misschien is dat raar hoor. Maar als ik dan iemand heel leuk vind. Dan in mijn gedachten. Als ik iemand dan echt een beetje leuk vind. Dan stel ik hem al aan iedereen voor. Dus dan stel ik hem voor. Aan mijn, aan mijn lievelingsvrienden. En dan stel ik hem voor. Aan mijn broertje. Mijn broertje is heel belangrijk voor mij. Dus dan moet ik. En, en naar aanleiding van hoe gespannen ik ben in de fantasie over het voorstellen van dat make-believe vriendje... kan ik soort aftasten of ik hem echt leuk vind. Ik weet niet of dat heel bizar is, hoor. Misschien heb ik dat alleen. Dat wil ik eigenlijk wel van je horen. Is dit herkenbaar of gaat iedereen bellen en zeggen... nee, dit is heel erg raar. Maar ik denk dus dat ik deze man, jonge, jonge man, die ik net heb ontmoet... ik denk dat ik die best wel leuk vind. Want in het fantasievoorstelrondje doet hij het best wel goed. En ik dus ook. Goed. Ik heb nu verteld, denk ik, ja, goed. Misschien is het interessanter om te kijken hoe onze vrienden in Boyd's Bar gaan op dit onderwerp. Verliefdheid. <laughs> Bij mij wordt het meer altijd nee. gewoon zo'n onrust als je verliefd bent. Echt zo van: ik wil hem, ik wil hem niet, ik wil hem, ik wil hem niet. En dan ben ja, nee. je bent ook je bent je dus bent een geval dit... apart hoor. Waarom? Als je Heb je echt, echt verliefd een lange relatie hem. gehad? Dus echt Zes denk... jaar, wat te vast. Zes jaar? <laughs> ja. Oké, dat wist ik niet. Was je ja. verliefd op hem? Uh, ja, dat vind ik dus heel moeilijk. Zes jaar geleden denk ik wel. Maar... En hoe is dat dan veranderd? Ja, dan ga je samenwonen en dan wordt alles normaal en dan... maar, ja. maar dan ga je dat maar maar echte een gekriebel en zo van het begin, dat is ook eigenlijk... Maar dat, dat ga, kan toch ook nooit? Nee, dat gaat dat toch gaat het gaat toch gewoon sowieso eigenlijk. over? Nee, hij heeft ook nog maar een goed maandje, dan is het ook weg. Hoor. Ja, precies. Nou, nou, nou, dat zit in je Ja, hersens, he. ja maar je kan volgens mij maximaal anderhalf jaar echt verliefd zijn. Maar goed, maar daarna gaat, wordt het toch anders maar ook goed of zo? Ja, ga je ouder van. Van. en ja. zo. Ja, ja. dag. Ja. Maar op de ba heb jij bijvoorbeeld op de basisschool... Ik had meer het gevoel, en misschien is dat meer omdat ik dan... weet ik veel, dat als jeugdsentiment zie... maar dat ik op de basisschool echt echter verliefd was dan nu. Dat ik nog heel goed kan herinneren dat ik echt... de hele dag keek naar een bepaald meisje. En ik durfde niet te zeggen dat ik dan... met de, met de eerste photoshop programma's een liefdebrief ging maken, want ik wist dat ze een herdershond hield. En dan ik, een herdershond... Ah. En dan schoof ik dat zo in een laadje. En dan kwam uiteindelijk durfde zij ook natuurlijk niks tegen mij te zeggen. En dan kwam een vriendinnetje van haar in de pauze naar mij toe. Van ja, hoe uh, heet ze nou? G G Gerianne heette ze. En ja, Gerianne had je brief gevonden. Ze dus vond je vaak leuk. Wil je verkeering met Gerianne? Ja, dat ik ja, dan weer nee? een vriendje van mij ging laten zeggen tegen het vriendinnetje van haar. Ja, ik wist je wel verkering met je. Dat heb ik volgens mij twee weken verkering gehad zonder dat we elkaar hebben gesproken. Ja, ja. <laughs> en toen ging het ook weer uit, weet je, ja. via iemand anders. Ja, dat was, het. Het maar dat was voor mij echt verliefd. Dat je onderschuldde. Uh, ja. Wat uh? Wat had jij nou? Ik, ook weer? Er nou? moet een, is... oh, een handboek komen. Als je een hartje in. uitklapt. Ja, ja, ja, als je een hartje uitklapt, is het ook een, een kus, een zoen, een mond. Oh, dat was het. Nou, ik, vind dat, ik vind dat wij, zodat we hier afspreken, okay. dat we een boek gaan schrijven: een soort handboek. Hoe je om moet gaan met verliefdheid. Vooral onze, zeg maar, weet je wat, omdat de wij generatie zo nou? omdat wij ja. <laughs> Nee, Nee, nee, <laughs> nee. Vooral zo... jouw boek zou ik gaan heetje, Chris. Nee, maar dus hoe je het niet dus niet moet doen. doen. Ik vind dat wel goed. Als ik een boek had gehad waarin staat de do's en don'ts van... In, in verliefdrijf... Ja, maar uiteindelijk doe je het dan toch weer. Want het gaat uiteindelijk toch alleen maar om je gevoel. Toch? Ja. Er is op ja, een gegeven is... met gewoon een kracht. En dan doe je het gewoon en dan scheidt. Verliefdheid is gevolgen. niet te managen, jongen. Echt, dit is nee. de eerste keer. Nee. Daar moet je je is niet te managen. Nou, ik vind het een hele goeie. Ja. Verliefdheid, ja. Verliefdheid is niet te managen. Nee. Is verliefdheid inderdaad niet te managen? Adriaan. Goeienacht. Goeienacht. Alsjeblieft, niet te managen, dat weet ik niet. Sta, ik sta hier nu uh, ergens in het noorden van het land, uh, onder de sterren. Um, het is uh, super mooi hier, maar ik heb één probleem: ik sta hier in mijn eentje. Uh, ik kom net uit de stad gefietst uh, uit Groningen. Dat was wel heel gezellig. Maar mm -hmm. uh, ik uh, ben al en enkele jaren niet meer verliefd geweest. Dus en, dat gevoel waar we het ik, over hebben, die, die kriebels, die knikkende knieën, dat heb je gewoon al een tijd niet meegemaakt. Nou, ik heb wel knikkende knieën, maar dat komt omdat het heel erg koud is. Okay. Um, <laughs> ik, um, ik, heb dat, ik weet niet meer hoe het voelt. Ik, heb een keer een, ik ben één keer, alvast dat denk ik, ik ben één keer verliefd geweest. Maar um, het is denk ik vier jaar geleden, ik was op de middelbare school. en ik, um, ik studeer nu al enkele jaren in Groningen en ik... Um, ja, ik heb het nooit meer zo gehad. Je hebt wel eens wat, een fling of zo, maar echt de verliefdheid is gewoon... Nee, dat weet ik niet meer. Nee? Vind je dat erg? Dat je dat niet meer voelt of niet meer hebt ervaren? Ja, ik weet niet meer wat het is, dus ik weet niet of ik het erg vind. Het lijkt me wel leuk om heel vrolijk te zijn en zo. En nou hier zo, um, bijvoorbeeld met z'n tweeën naar de sterren te kijken. Maar dat zit er nu niet in, want ik, ik, ik weet het niet uh, hoe, dat, hoe dat voelt, ja. En wat is je plan? Heb je daar een soort actieplan in? Want... Nou ja, het is een heel lekker gevoel, vind ik, uit eigen ervaring. En ik heb bijvoorbeeld bij de gedachte dat, dat, ik dat, dat ik dat dan een hele tijd niet meer zou voelen. Daar zou ik best wel, zeg ik eerlijk, een beetje paniekerig van worden. Want ik denk, oh, dat is zo'n fijn gevoel. Jij bent daar een stuk rustiger in, hoor ik aan jou. Maar heb jij zoiets van, daar moet ik naar op zoek, naar dat verliefde gevoel? Of, of ben je daar wel cool mee eigenlijk, dat het zo gaat zoals het gaat? Nou ja, het is wel eens zo dat ik een meisje tegenkom. en ik van, nou, die is wel leuk. Hè. Dat, dat, ja, daar zou je wat mee kunnen, maar... Ja, dan, dan vind je het leuk van een week of twee weken. En dan denk je van ja, dan ga je inderdaad twijfelen. En dan ben ik misschien een faalhaas die denkt van nou dan toch maar niet. Uh, dat is misschien mijn probleem een beetje. Ik kies er bewust voor om niet verliefd te worden. Omdat uh, het risico te groot is met je hart of zoiets. Ja, ik weet het niet. Misschien is dat het wel. Ik kan het niet beschrijven. Oh, maar ik gun je wel... Ik weet niet of ik in de precieze ben om jou iets te gunnen. Maar ik gun je wel dat gevoel... Ik, vind, nou, ja. ik, ik denk als je zo de volgende keer dat je, zo, dat je een leuke meid ontmoet. Dat je, denkt dat je er echt voor moet gaan of zo. Want ik, in mijn ervaring is het zo dat. Uh, een blauwtje lopen. Uh, dat doet dan eerst heel veel pijn en dat duurt, dat blijft even aanmoederen. Maar ik kan nog wel. ook op momenten dat ik echt een blauwtje liep, en dat zijn er genoeg. kan ik toch nog wel met een warm gevoel aan die gevoelens die ik voor diegene had terugdenken. Oké, okay, ja, nou ja, goed. En dan ja. was het het dus een soort van waard. Maar ik weet niet of dat typisch vrouwen is hoor. Vrouwen zijn natuurlijk altijd, oh het is het allemaal waard. Maar... Nou ja, na een blauwtje lopen dan voel ik me wel eigenlijk heel erg, altijd heel erg kut. En dat is ja, dat is wel jammer. Ja, maar, um, ja ik ook hoor. Ja, ik bedoel het is niet dat ik nooit blauwtje, blauwtjes loop, dat is het niet. Maar uh, ja, zeker als ik een keer een blauwtje heb dan, dan is het gevoel eigenlijk ook meteen helemaal weg. Dan ga ik het ook niet meer proberen. Ik vind dat je jezelf en je hart weer in de ring moet knallen en het gewoon moet gaan doen. Vind ik. Gewoon verliefd worden. Gewoon verliefd nou, nou, als je iemand ja. tegenkomt die iets bij je prikkelt, echt ervoor gaan. Gewoon niet, niet te makkelijk ophouden, niet te vroegtijdig. Vrouwen vinden het ook leuk trouwens om een soort bejaagd te worden. Dus het is, het, ik, ik vind dat je het moet doen. Nou ja, we gaan het dus gewoon uh, volop proberen dan. Hè? Bel, me, bel me over een paar shows nog een keer terug. Oké. Okay, nou doen we een soort follow-up, wil ik weten of je jezelf erin hebt geknald. Oké. Okay, nou Succes. Nou.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 It's me, oh, oh, oh. Drie weken geleden was ik te gast bij De Wereld Draait Door. En daar trad zij op, Selah Sue. En ik moet je vertellen dat ik uh, sindsdien elke dag haar muziek draai thuis. En ook ontzettend vaak dit nummer. Crazy vibes, hoor je. Verliefdheid kan leiden tot uh, een liefdesrelatie. En de liefde, die brengt je overal naartoe. Bla bla bla bla, Bolt en de Beautiful geswetst, bla bla. Maar soms is het ook echt waar. Barry, jij hebt door middel van de liefde eigenlijk een heel nieuwe levensstijl overgenomen, of niet? Ja, klopt. Goedenavond, Sarai. Hi, goedenavond. Um, Barry, vertel. Ja, ik heb uh, een meisje leren kennen en, uh, in de kerk. Ik was net een uh, ja, halfjaartje tot bekering gekomen, zeg maar. En uh, ja, goed, hoe ga je daarmee om? Want ja, goed, uh, God, die zegt dan uh, geen seks voor het huwelijk enzovoorts. En jij had voordat uh, je bekeerd was uh, wel al seks gehad? Ja, ja, ja, ja. En, je, je zegt dus het alsof je vrij veel ook, veel, je zegt, ja, ja, ja. ja. Nee, dat was, dat was eigenlijk niet, ik had daarvoor een, een lange relatie hebben gehad. En ja goed, dan, dan heb je gewoon seks. En uh, ja goed, dat ging op een gegeven moment uit. En ik leer een meisje kennen die, uh, ja goed, die geloofde. En uh, ja, dan is het heel moeilijk om dan te zeggen van joh, uh, uh, geen seks, Ja, dat valt niet mee. Nee. Dan ga je dat samen bestuderen en kijken wat God daarover uh, zegt. Hoe bestudeer je en, dat? Uh, is dat met de Bijbel in de hand? Of zijn dat met gesprekken? Ja. Hoe werkt dat dan? Uh, bijbelstudies van internet. Dus We gaan bijvoorbeeld kijken wat, wat, uh, wat gebeurt er eigenlijk gebeurt op het moment dat je seks hebt met elkaar. Uh, en en wat, wat, wat zijn de nadelen dus als je dat doet met elkaar. Uh, want God die zegt bijvoorbeeld niet van ja, je mag, je mag geen seks voor het huwelijk hebben. Mm -hmm. Maar hij zegt gewoon het is niet verstandig. Want op het moment dat je dat uh, hebt versmelten twee geesten met elkaar. En mocht dat ooit uitgaan, dan en je hebt seks met een ander... dan komt daar weer een derde geest bij, om het zo maar te zeggen. Oké. Okay. En ja, dus hij wil je daar eigenlijk voor behoeden. Dus daarvoor waarschuwt hij. Maar ik heb dus inderdaad ervaren... Uh, door... Uh, ja, dat duurde drie jaar. Uh, hebben we geen seks gehad. En dan drie doe je hele andere dingen met elkaar dan, dan... Ja, wij dachten daar ook niet aan. En we wisten wel van... joh. Uh, als we ooit gaan trouwen, nou dan uh, huwen we gewoon een week uh, een bruidschieten en, dan, en uh, dan gaan we knallen. Even inhalen, ja, even knallen, snap ik. Maar vertel mij eens, je zegt um, drie jaar lang, eigenlijk soort drie jaar lang geen seks gehad. Hm. En, en, en, dan. En, en, en dan, wat doet dat dan? Want je zegt dat heeft dan ook veel goede dingen gebracht, maar wat dan? Um, ja, je, je, je, je, kijk. Sowieso, als je, als je met elkaar seksueel bezig bent, en wat, wat ik net ook al hoorde inderdaad, soms is het lust, maar je leert hele andere dingen van elkaar kennen. Je leert elkaar sowieso respecteren. Dus ik kon zeggen van, joh, ik heb een vriendin die, die onthoudt zichzelf uh, voor mij en andersom. En dat, dat kost best moeite. Mm -hmm. maar op een gegeven moment kost het niet eens meer moeite, dan gaat het vanzelf. Maar uh, je bent met hele andere dingen met elkaar bezig en, en ik kan zo 1, 2, 3 geen, nie, geen, geen dingen noemen. Uh, maar ja, je, je hebt wel op een andere manier ervaren, ik dus diepgang in die uh, relatie. Diepgang, okay. Laatste vraag, um, want de, vannacht gaat het over verliefdheid. Je ontmoet een vrouw, je wordt ontzettend verliefd, je hebt dus afgesproken dat je um, geen seks wil hebben voor het huwelijk. Uh -huh. Wat doe je dan met die achtbaan aan emoties die daar door je lichaam gaat? Want hoe hou je die dan onder controle? Daar ben ik echt benieuwd naar. Ja, ja dat, dat is heel moeilijk. Want ik bedoel, ik, ik en, mijn, en mijn ex om het zo te zeggen sliepen ook gewoon naakt naast elkaar. En we zaten niet aan elkaar, knuffelden wel met elkaar. Maar ja, goed, dan, dan komt het op, je, op jezelf aan, op je, op je discipline om het zo te zeggen. Daarom zoek ik ook het liefst een vrouw die ook uh, gelovig is. Wauw, dus jullie en, sliepen wel naakt naast elkaar, maar ja, het was echt discipline. Ja. Nou, ja, top. Ja. Hey, super dat jij even belde, Barry. Um, ja. Blijf lekker luisteren. Tot vier uur praten we over verliefdheid en alles wat daarbij hoort. En straks ga ik bellen met Julia Sullivan. Zij is een coach voor mensen die precies zo in elkaar steken als ik. Misschien herken je hierin. Namelijk een coach voor singles die verliefd worden. Makkelijk verliefd kunnen worden. Makkelijk of moeilijk. Maar die dan weer minder goed zijn in het lange relatiegedeelte. Ken of ben jij dit? <lacht> Blijf dan luisteren. Ik ben dit in elk geval. Ik ga straks advies vragen over mijn eigen leven. Anouk Killeby. Als je deze show vaker luistert, dan heb je misschien al opgemerkt... want daar ben ik altijd vrij eerlijk over... dat ik eh, vaker niet een relatie heb dan wel. Ik ben gewoon een best wel bedreven single... en niet zo'n goede relatie hebt. En dat komt denk ik omdat ik... ik hou van dat verliefde gevoel. Ik hou van verliefd zijn en, en alles in iemand zien... en een soort constant op die roze wolk zweven. En als dat, als dat dan minder wordt, dan, dan denk ik in één keer... Nou, nou, ik weet niet of ik het nog zo leuk vind. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die uh, precies dat dilemma hebben. En speciaal voor mezelf, maar ook voor jullie allemaal... heb ik aan de lijn single coach Julia Sullivan. Julia, goedenacht. Goedenacht, hallo. Dit is herkenbaar wat ik vertel, hè? Uh, absoluut. Dit is mijn ja. leven, Julia. <laughs> het is misschien triest. Maar het is echt zo, ik kan echt iemand ontmoeten en denken... oh mijn god... God heeft jou precies voor mij gemaakt. Alles is perfect aan jou. Hoezo is niet iedereen verliefd op jou? En soms vindt iemand mij ook leuk. En dan krijg ik een verkeering. En dan kan ik echt na een jaar denken... Nou, nou, en dan heel veel scheld worden. Wat doe ik hier eigenlijk? En wat doet diegene eigenlijk in mijn leven? Ik denk dat dat heel herkenbaar is. Ja, hè? Ja. En, en, en als, uh, als eerste zou ik willen zeggen dat... Um, er is helemaal niks mis mee met verliefd zijn. Dit is heerlijk. Het is heerlijk. I het is heerlijk. En ik denk dat veel mensen met je eens zouden zijn dat dat een moment is dat je je voelt meer, je ziet meer, je durft meer. Dus dat is waanzinnig. Het enige wat ik erbij zou zeggen, is dat garantie op een goede relatie geeft het niet. Nee, dat vind ik dus moeilijk. Hoezo niet, Julia? Nou, ja, er zijn verschillende redenen. Um, er zijn wel veel mensen die beginnen een relatie door verliefd te zijn. Maar mm -hmm. nou, er zijn er genoeg van. Dus bij hen zou ik zeker zeggen: weet je, het heeft gewerkt, er is daar helemaal niks mis mee. En het um, is zeker iets om van te genieten. Alleen er zijn genoeg mensen waarbij, um, net zoals jij, die merken van: nou, ik ben verschillende keren verliefd geweest. Meerdere keren. Maar waar is die partner nu? Of een van me is dat beëindigd? Ja. Um, en ik denk dat een van de redenen is, is wij varen dan op dat moment op emoties. Op pure en, emotie, en wel... die verliefdheid, pure, ja. pure soort. Alles kan niet stukken, niks kan beter, en helemaal erin, inderdaad, in die emotie. Ja. En wat we vergeten dan is dat emoties onbetrouwbaar zijn. Huh. Het is alsof je mijn mes door mijn hart steekt. Wat? Ik ben niet zo want ik snap wel wat je bedoelt, maar wat bedoel je daarmee? Wat ik daarmee bedoel. Mensen, nou, ten eerste, mensen denken. Mensen hebben vaak soort van hele bijna spirituele associaties bij verliefdheid. Hè? Mensen hebben soort van mystieke ideeën over wat verliefdheid is. Ja, ik ook hoor. Maar ondertussen, het is een hartstikke rationeel iets. Verliefdheid, ja? Ja, want jij, hoe, het, hoe het werkt. Jij, je hoort iemand, of je ziet iemand, je ziet dat ze een bepaalde haar hebben, bepaalde ogen, bepaalde manier van spreken, bepaalde hobby's, enzovoort. Jij hebt het idee van, oh dat is leuk, dan merk jij diegene vindt jou ook leuk, en dan, dan vind je het des te leuker. Ja, ja, zeker. En, en dat genereert gevoelens. Wacht dus even, dan heb je... dus het, het idee dat jij iemand fantastisch vindt en iemand vindt jou ook fantastisch, dat, dat, is, dat is wat het zo groots maakt. Dat, nou, dat, dat, dat geeft je een idee ten eerste van dit klopt. Ja, ja, ja. Dus het is eerst een, een, een split second, heel, een, een hele logische gedachte... wat genereert vervolgens een gevoel. En, en wij hechten allerlei uh, uh, belang aan, aan dat gevoel... en we denken, oh, dit betekent dat wij voor elkaar geschapen zijn... terwijl het is iets wat net zo goed over drie maanden over kan zijn. Oké, okay. hoe... Moet het wel. Want uiteindelijk... Um, en dat, dat geldt voor mij, maar ik denk voor iedereen die luistert. Uiteindelijk wil ik terechtkomen bij die man... bij wie ik heel goed pas, met wie het heel leuk is. Met wie je en goede gesprekken kan hebben. En ook lekker ook niks kan zeggen. Hoe kom ik dan bij die man... als ik niet die verliefdheid zo serieus daarin moet nemen? Ja. <lacht> nou... <lacht> Nogmaals, bij veel mensen kan verliefdheid werken. Ik mm -hmm. zeg niet, schuik het allemaal uit en het klopt niet en het mag niet. Dat zeg ik niet. Maar als jij een van vele mensen bent die... ...ja, 5, 6, 7, 8, misschien 20, 30 keer verliefd zijn geweest... ...maar diegene is niet bij me hangen, dan kennelijk werkt die manier voor jou niet. Nee. Dan zou ik zeggen, zoek een ander criterium. Huh. Ja, ja, ja. Zo, ik zit even, wat, zoals wat dan? Want ik vind het altijd zo koud als ik mensen hoor van... ja, ik zoek iemand met een gelijk opleidingsniveau. Of ja, ik zoek iemand met dezelfde soort... Vind dat, dat vind ik altijd dat ik denk, nou, boe, wat bleh. Maar ja. wat voor een soort criteria mag ik aan denken? Ja. Want wat je noemt nu zijn hele soort van klinische criteria. Weet je, de eisen die je hebt. Een soort van cv die je zoekt van iemand. Daar gaat het niet om. Maar... Wat ik bedoel is misschien iets iets meer fundamenteel en dat is waar sta jij voor in jouw leven? Wat wat is voor jou belangrijk? Wat wat voor? Ik heb het niet over religieuze normen en waarden, maar wat voor waarden, principes zijn voor jou belangrijk in hoe je met mensen omgaat, hoe je met het leven omgaat? Um, want als jij iemand bent die een relatie belangrijk vindt waarin er avontuur en elkaar uitdagen, hè, dat, dat dat vooraan staat. Ja. Dan is het niet handig om iemand uit te zoeken die geborgenheid en veiligheid zoekt. Nou, er gaat even een deur open in mijn systeem, daarom ben ik ook zo rustig. Ik ben bijna nooit zo rustig, ik praat altijd heel veel. Maar... En dat is vaak waar het misgaat. Nee? Mensen hebben niet helder, wat is voor mij belangrijk in mijn leven? Heel veel mensen hebben dat überhaupt niet helder. En ten tweede gebruiken ze dat niet als criteria als ze op zoek gaan naar een partner. Maar ik was nog even, ik kom ook nog wel eens verliezen in dat, oh, maar tegen Polen, tegen Polen, dat, dat trekt elkaar aan. Maar dat is dus eigenlijk ook onzin gewoon. Tegen Polen kunnen werken. Het kan absoluut werken. Maar... maar ik denk wat heel veel belangrijker is, is ja, wat voor drijfvier, wat voor, wat vind jij belangrijk? In, in hoe je bent als mens. En, en dat je iemand vindt die dat ook belangrijk vindt. Ja, nou, graag gedaan. Ja, dank je. Uh, er zijn ongetwijfeld meer mensen... die nu ook een soort uh, openbaring hebben gehad. Uh, bel voor dat verhaal. 0800-1121. Mailen ook. Lust. Uh, BNN.nl. Maar bel voor al dat naar mij. 0800-1121. Ze was deze week jarig en ik kwam er toevallig op haar verjaardag tegen in een restaurant. Mocht ik haar even feliciteren. En toen zei ik, aankomende zaterdagnacht draai ik even een plaatje voor jou, van jou. Jovanka hoor je met Love Child. We hebben het nog steeds over verliefdheid, verliefd zijn, vlinders in de buik, al dat. En er zijn gelukkig mensen die daar lekker duiten over in het zakje willen doen. Elwin, goeienacht. Hoi, goeienacht. Hoi, verliefdheid. Ja, daar hebben, daar wat, hebben we allemaal wel onze portie van gehad. Is het nou. heerlijk, verliefdheid, of is het vreselijk? Wat zeg jij, ja, Elwin? Ik denk dat, dat, dat, dat die twee woorden het heel goed overkappen. Het is, het is heerlijk en het is vreselijk. Alles tegelijk, Het kan hè? een verschrikkelijke ziekte zijn, maar het kan ontzettend fijn zijn. Je kan het niet zonder je kan het niet uh, met. Het is een soort <laughs> verslaving, eigenlijk. Ja, ja. Verliefdheid is een verslaving. Jij bent ook wel eens ontzettend verliefd geweest, of niet, Elf? Nou, of. nou of, Vertel, ja. vertel. Nou, ik, heb, uh, ik denk dat, even, dat dat een van mijn grootste liefdes tot nu toe is geweest uit mijn leven, dat ik, toch wel, uh, uh, dat ik een meisje heb ontmoet uh, op, uh, toen, was toen nog op de middelbare school en daar ben ik, uh, heb ik toch al vier jaar achteraan, uh, achterna gezeten voordat, uh, ja. Vier jaar. vier jaar? Dat was wel een hele heftige verliefdheid dan. Ja, vier mijn best ook gedaan. Ja. Hoe voelde dat dan, die vier jaar? Wat, wat gebeurde er in jouw systeem toen je zo verliefd was op dat ene meisje? Ja, ja, van alles. Uh, uh, ten eerste word je vrolijk en blij denk je van wat wat is er aan de hand? Hoe hoe van wat? Wat gebeurt er allemaal met me? En dan uh, op, en op bij vragen ook wel gefrustreerd natuurlijk. Je weet, je, je, ik ik besef in dit niet dat het, uh, dat het uh, echt echt verliefdheid was. Maar je, je, je, je maag krimpt samen, je, je knieën voor de week echt wel echt. echt die standaard dingen die iedereen zegt, maar dat gebeurt echt. Dat, is, dat, is, uh, soms, dat kan heel leuk zijn, maar het kan ook heel afleidend werken. Het uh, kan zorgen dat je niet meer wil eten, het kan zorgen dat je niet meer kan werken of geen, geen, niet meer naar school kan, niet meer kan concentreren. Ja, echt hè? Ja, ja, ja dat gebeurde ook wel. Jullie zaten samen op de middelbare school, ja. dus je zag haar heel vaak, elke dag. Nou, in het begin zag ik haar niet zo vaak, want toen zat zij in de derde en ik in de vierde. En toen zag ik haar, had ik haar al een paar keer gezien. Het was voor mij als het echt liefde op de eerst gezicht. Ja? Neem eens even terug naar het moment. <laughs> ik heb mijn ogen ook dicht nu. Ja. We staan bij jou op de middelbare school. Ja. En toen zag jij haar. Hoe ja. ging dat? Dat was eigenlijk een van de eerste dagen. Ik, ik was, was verhuisd naar, uh, naar, naar Nieuwdorp en daar kwam ik uh, te wonen. En de eerste dag dat ik die school binnenliep... Zag ik haar bij de kluisje staan. En we, zij keek gewoon even met haar blik gewoon langs me heen. Maar dat was voor mij gewoon echt een vuurwerkmoment. Ze keek dwars door me heen. Dat was, dat was voor mij toch wel een moment dat ik. Uh, ik vond het dat op de grond genageld. En dat, dat moment dat zij gewoon eventjes langs me heen keek, dat bleek voor mij even een eeuwigheid. En dat was wel uh, heel heftig. Ja. En daarna. Uh, ik het was kluisje volgens mij kan ik nog herinneren volgens mij was het kluisje 635 en dat wow. heb ik uit, <laughs> Volgens mij heb ik dat haar een jaar lang genoemd want ik wist niet hoe ze heette een was, jaar lang wist ik niet hoe ze heette zij was een jaar lang kluisje 635 in jouw hoofd ja. meisje 635 top. top en toen uiteindelijk leerde je uh, wist je wel hoe ze heette stapt nou. u op haar af want je zegt ik zat vier jaar achter haar aan maar ja. hoe deed je dat dan nou, het, het was eigenlijk een klein beetje toeval, toeval wat mij hielp, want uh, uh, toen op een gegeven moment ben ik, uh, ben ik een jaar blijven zitten en zij zat een jaar onder mij, waardoor zij toevallig bij mij in de klas kwam. Zo, en, uh, is uh, en geluk gelukkig? Ja, ja, ja. En toen hebben we, uh, toen, uh, hebben we elkaar leren kennen eigenlijk gewoon. Uh, toen zijn we ook, ook wel bevriend geraakt. Maar dan nu de hamvraag, want je zegt ik heb vier jaar achter de aangelopen heftigste verliefdheid van mijn leven. Is dat ooit een liefdesrelatie geworden? Ja, één van de heftige vliegheden van mijn leven, moet ik zeggen, um, uh, ja, het is iets geworden. Na vier oh, jaar is het iets yes. geworden, ja, ja. Weet je hoe goed nieuws ik dat vind? <laughs> ja, ik zat, ja, zat ik echt even, ik zat even soort op, mijn, op mijn stoel hier, ja. een beetje te trillen van, weet je, de, ja. de ene laatste scène van een film? Zo van, ja. redt die er nou, die ja. had. Gaat die dat meisje nou uit dat brandende gebouw redden? En, en gelukkig, ja. gelukkig. Ja. Dus, en ja. heb ja. je nog steeds een relatie met haar? Nee, helaas, helaas niet meer. Maar het is een spetterende relatie geweest van, uh, van 4,5 jaar, dus het is wel het is een flink lange relatie geweest. Wat een en, uh, mooi uh, voorspel. Vier jaar verliefd en kijken en ja, haar ja. een jaar lang meisje 635 van het ja. kluisje noemen. Kluisje 55, en 55, uiteindelijk, 35, ja. uiteindelijk heb je er gewoon gewonnen. Ja, ik ga ja, toch ik... even in riddertaal nu hoor, want ik krijg helemaal riddelijke gevoelens hierbij. <laughs> Ja, maar nou, zo voelde het ook wel een klein beetje. Ik heb ook echt, toen uh, de eerste zoen was, uh, was, we gingen naar het bioscoop en toen de eerste, toen we eerste keer met elkaar hadden gezoond, ik heb een heel weekend lang heb ik zo verschrikkelijk gek gedaan. Ik heb door mijn huis gedanst, ik heb gezongen, ik heb <lacht> raar, gedaan. ik weet nog wel dat het voelde. Dat was zo'n raar gevoel. Dat was zo, zo, zo, zo, zo bevrijdend, zo, zo heerlijk, zo'n grote overwinning voelde dat ook. Dat ja, was echt, uh, nee. ja, dat was wel een van de een van de uh, fijnste uh, weekenden uit mijn leven qua gevoel, zeg maar. Dat voelde echt heel goed. <lacht> dat Elwin. ik nog wel. Ja. Laatste vraag. Die eerste ja. is zo fantastisch. Maar dan de eerste keer seks. Want dan heb je iemand zo opgebouwd, vier jaar verliefd. Ja. Hoe doe je dat? Dan ga je dus de eerste keer seks met iemand hebben. Ja, dat lukte is, uh, het überhaupt? Uh, ja, ja hoor, dat lukt heel goed. <laughs> <Okay>. <laughs> dat, dat was geen probleem. Ja, uh, ik, ik, ik, dus, ik ben sowieso al van het, uh, het overal over praten, dus daar ook over. Dus het was wel iets waar we het al goed over hadden gehad. En uh, ja, dat was. Uh, Eigenlijk was het gewoon een magisch moment. Wel een moment wat, wat, wat wel, zeg maar gewoon een, een, een kroon op, op de relatie van, van dat moment. Ja. En op die vier jaar wachten. dat Absolute. Laten we wel zijn. Absoluut. Wat een super verhaal. Fijn dat je me wilde bellen. Ja, graag gedaan. We hebben het nog de hele nacht over verliefdheid. Dus blijf lekker luisteren. Er komen ongetwijfeld nog allemaal fantastische verhalen voorbij. Hopelijk ook. Jouw verhaal 0800 1121. Als je jouw verliefdheidsverhaal zelfverzonnen net even met me wilt delen, zou ik heel leuk vinden. 0800 1121. was dat ik verslik me net. Ik ben zo aan het kletsen ook achter de scherm hier over allemaal verliefdigheden. Dat ik me ook gewoon verslik. Maroon 5 hoorde je met She Will Be Loved. Jongen, ik heb een fantastische mail binnen gehad. Ik ga één keer mijn keel schrapen, dan is dat allemaal weg. En dan ga ik zo romantisch mogelijk proberen deze fantastische mail voor te dragen. Eén moment. <coughs> Precies. Lieve Zeraida. Bij de eerste uitzendingen van Lust, in september ergens... dacht ik, nee hè, ik kreeg toen tijd flashbacks... naar Radio Romantica van Veronica. En dat werd toen nog versterkt door Maria Schopmans seksadvies. Want die zat in de allereerste aflevering bij mij in de studio. Maar ik vind Lust zo goed geworden, zeker door jouw presentatie. Oh, ik vind jou helemaal compleet. Je muziekkeuze, je stem, je reactie op de bellers. What more can I say? Eigenlijk ben ik gewoon verliefd op je geworden. Liefs Johan Timman. Johan, je hebt echt mijn avond hiermee gemaakt. We hebben het natuurlijk al verliefdheid. Het is altijd prettig als je zo rond... Uh, tegen het einde aan dan zo'n zo ode... in dit geval naar mij toe... mag voorlezen. Wat fijn. Het is dus niet een verzonnen mail. heeft niet iemand van onze redactie dit getikt. Dit is echt een verstuurde mail. Johan, ik vind het een fantastische mail. Dank je wel. En van een mailtje over naar een column... Want uh, Tim, die je straks gaat horen... die schrijft voor onder andere 3 voor 12, de Jaap, voor Spunk... en voor zijn eigen website broervanroos.nl. En uh, hij is erg goed met woorden. Maar net als ieder ander, als hij verliefd is... Dan, uh, dan moet hij er iets meer moeite voor doen. Die moeite deed hij en het resultaat is een prachtige column... over de liefde, onder de noemer In de War. In de War. De weg kwijt, je bent het. Waarom? Omdat je naar buiten kijkt en parende vogels ziet. En je vindt het mooi. En tulpen ook. Opeens. Je voelt je vreemd, omdat naast die hooikoorts ook je maag in de knoop zit. Omdat je niks presteert op je werk. Je wou dat zij je werk was. Je kijkt voor het eerst in de spiegel en meet jezelf in gedachten een trouwpak aan. In plaats van een nieuwe korte broek. Maar slaat dit op, denk je? Je kijkt naar je vinger. Je had opeens graag gewild dat die zon, waar je opeens ook zo gek op bent... en je houdt niet eens van de zon, een plekje onder een te dure ring wit gelaten had. Maar er zit geen plekje. En ook geen ring. Jammer. Jammer? Je snapt het niet. Je ziet in iedere plant een voortplant. Ik wil kinderen schieten door je hoofd. Wat? Verdomme, je bent in de war. Het is lente. En je bent verliefd. Kut. Liefst, Tim. Lust. lust, lust. Radio 1. Lust. Lust. Iets voor vier en dat betekent dat uh, de mooie Luc bij mij aanschuift om straks het stokje over te nemen. Maar voordat dat stokje wordt overgenomen, ben je in het laatste restje lust beland. Ja, dat klopt. En vannacht uh, <laughs> wat een ik ben op moederstem. <laughs> ja, ja. Ik ben altijd op moeder de laatste paar minuutjes zo. Je weet nee? maar nooit. Nee, je weet maar nooit waar het nou weer over gaat. Nee, precies. Het gaat vannacht over iets betrekkelijk onschuldigs. Ja. Hoewel het toch door een van de luisteraars een mini-psychose genoemd werd. Ja, verliefdheid. Ja, hoe hoort het, mini-psychose? Ja. Ja, nou, ja. Ja, ja, Oh, maar ik ben wel. Uh, ik ben nogal verliefd, denk ik hoor. Ja, echt waar. Ja. Maar je hebt al heel lang een relatie. Hè? Ja, echt al 6,5 jaar of zoiets. Zes jaar en drie maanden zo ongeveer. Ik begrijp van mensen die zo lang relaties hebben dat, dat, het, dat het verliefdheidsgevoel overgaat en dat het uh, dan om wordt gezet in houden van. Ja, en... maar het is ook wel een beetje wat je zelf ziet dan als verliefdheid. Wat zie jij dan als verliefdheid? Nou, dat, ik vind het... Uh, als ik zo meteen naar huis ga, dan vind ik het heel leuk, want dan kan ik nog even tegen mijn vriendin aankruipen. Nou, dat vind ik wel een beetje verliefdheid, toch? Dat is niet ja. alleen maar houden van. Want houden nee. van is gewoon dat je denkt van, oh, lekker makkelijk, want uh, of dat, dat je op elkaar kunt rekenen. Dat is een beetje houden van. Een soort zekerheid. Uh, ja. En het is wel goed. En wat ben je eigenlijk een mooi mens. Maar ik word er niet meer zo warm van als je een kamer binnenloopt. Ja, ja. Is dat houden van? Ja, denk ik ja. En verliefdheid is toch eventjes... Ja, ja dat je het leuk vindt als Even... iemand weer thuis komt en ja. zo. En, uh, uh, maar wat is dat geheim, Luc? Stel dat ik later als ik groot ben toch nog die grote mensenrelatie krijg. Ja. Die langer duurt dan een jaar. Ja. Wat, wat is het geheim ja. om dan toch dat soort verliefdheid ja, te? Maar joh, daar heb je helemaal geen geheim voor nodig, want het nee. is. Nee, dat gaat toch vanzelf. Dat weet ik dus niet. Jawel. Ik denk dat als je tenminste als het echt goed zit, dan gaat het wel. Gaat het wel vanzelf, en je hoeft niet. Het is niet de hele tijd dat als ik haar zie dat ik denk van uh, oh jeepie de poepie, daar is ze weer en yes en weet ik veel wat en zo. Ik bedoel, dat zal wel een beetje raar zijn natuurlijk. Dat is echt alleen de eerste paar weken. Dat weken? Ook... Heb je het nou voor weken? Ja, maar dat je, dat, je, dat je het echt heel leuk vindt. Dat je, weet ik veel. Ja, maanden. Handen, maanden, ja, weken, maanden. Zo ongeveer. Dat je, de, dat je dat gevoel hebt. Alleen dat... dat en, en, maar maar, uh, maar ja. Dus dat, dus dat hoef je niet de hele tijd te hebben. Maar als je het nog steeds leuk vindt om elkaar te zien. Ja. Luc, ik vind dat je mij even adv advies <lacht> moet geven. Ja. Dat moet je vooral bij mij. Wacht even hoor. Ik ga even hoesten. Weer. Ik, er is van alles gaande in mijn keel. Oké. Okay. <lacht> Ik wil dat je me even advies geeft. Omdat volgens mij ben ik verliefd. Oké. Okay. Maar ik weet niet zeker. Mm -hmm. Maar ik denk het wel. Ja. Yeah. Want ik moet wel de hele tijd eraan denken. Ja. aan deze jongen. En ik vind hem heel leuk. En ik zei net eerder al. en ik weet niet of jij dat raar vindt. Maar mijn soort, mijn soort mentale test is. Als ik, wanneer vind ik iemand leuk? Als ik in mijn hoofd een rondje heb gemaakt. langs al mijn liefste vrienden en familie. Ja. Met iemand. En als dat dus een prettig gevoel geeft. Die fantasie, Ah ja. Is dat raar? Dus Nee, dat vind ik als wel goed. Want dan kijk ik of iemand ook... Ik heb echt leuke vrienden, zeg ik het zelf. En een ja. en, en, en lieve papa en mama. En een hele leuke broer. En, en dan kijk je een beetje of hij er goed tussen past. Of ja, zo. ja. En ik weet niet waar dat op slaat, maar... Nee. Als ik dan bij dat, bij dat, bij dat, bij dat fantasierondje een, een goed gevoel krijg, denk ik, de, hij past wel in, in mijn leven. Ja, maar het lijkt mij wel logisch. Want je, kunt, want je wil, je wil als je, uh, bij je nieuwe vriend of vriendin, wil je wel dat. Het moet wel echt helemaal romantisch en leuk en spetterend zijn en zo. En uh, elke dag feest en weet ik veel wat. Maar ja, na een tijdje, ja, dit koffie mag je best een slokje ja, ja. Van, neem maar even. Dus ik stik je aan. De ja, kant. ja? Maar, na maar, maar na een tijdje moet je toch wil je toch ook wel dat je gewoon, gewoon normaal met elkaar kunt leven en dan, dan is het wel prettig als die in je leven past. Dus ik, ja. ja, je wil ook gewoon, je wil niet de hele tijd dat, dat mensen de, je wil niet de hele tijd het verliefdheidsgevoel hebben. Word je ook gek van als je het verliefd bent, ja. je wil ook gewoon normaal. Uh, normaal over straat gaan en zo en gewoon leuk en gewoon functioneren ja gewoon normaal tegen elkaar doen maar ik heb dus dat fantoom voorstel rondje gedaan en ja. dat ging best oké okay. maar heb je dat ook al gezegd tegen je <coughs> tegen je papa en mama en uh, zeggen van uh, nee, ik nee, heb, nee ik heb ik heb, ik heb een fantoom vriendje <laughs> nee, nee, nee nee nee nee dat vind ik, dat vind ik heel ingewikkeld voor hun dus dat, dat doe ik niet maar nu en dat is eigenlijk jij bent natuurlijk jij bent een man uh, ja. ik denk dat hij mij ook wel leuk vindt ja. dat denk ik maar ik ben wel echt een onwijze klunt in dat dan vaststellen. Ja. Moet ik iets doen? Eigenlijk is dat mijn vraag. Moet ik iets doen of moet ik ja. wachten? Daar ben ik heel slecht in. Ja, maar ja, dat weet je niet. Je weet natuurlijk niet of, het, of, die, of hij uh, denkt van... Ik, moet, ik wil wachten. Dus uh, hij denkt misschien ook wel, moet ik wachten? Dus dan gaan jullie tegen elkaar inwachten. En dat, uh, en dat, en, en dat, dat duurt heel lang. Ja. Wat, is, uh, wat is een beetje de strekking van het laatste sms wat je hebt gehad? Nee, we doen niet echt sms'en. Okay. We doen soms bellen en, uh, en wat afspreken. Zo ja. her en der, we zijn een soort, ik denk, vrienden. Is het of een groot. beetje flirterig? Het is hartstikke flirterig. Ja, maar ja, dan, dan, dan, dan maakt het op zich, lijkt mij niet heel veel uit uh, wat je doet. Ja, ja maar, maar je ik denk, hij is denk ik net zo'n type als ik. ik. Ik kan soms gewoon lekker flirten en dan kan daar niks achter zitten. Ja. Niks, niks substantieels. Ja. Ik denk dat hij dat ook heeft. Oké. Okay. Okay. Dus, dus jij denkt, misschien denkt hij dat, dat jij gewoon aan het flirten bent. Ja, dat zou kunnen. Het mooie is wel, we zijn nu weer allebei vrijgezel. Er was ah. een tijdje dat het even anders was. Mm -hmm. Daar wacht je dan ook netjes op. Maar daarom ben ik dus nu in een soort vergevoerde staat van paniek. Ja. Omdat er nu dus ook weer de echte ruimte in bestaat. En in één keer is er, is er mogelijkheid ja. weer. Ja, en dan, en dan, en dan. Oh, ingewikkeld, hè? Ja. Jeetje. Wat moet ik nou doen, Luc? Ja, ik heb er geen idee eigenlijk. Nee, ik denk dat je toch maar... Moet uh, ik het zeggen? Ja, ik denk dat je toch maar moet zeggen, ja. Is dat niet, niet, is dat niet super aromantisch ah, dat ik zeg, hallo, ik ben... Misschien, misschien moet je, je zijn maar... naam gewoon nu noemen. Nee, dat durf ik dus niet. Waarom niet? Nee, dat durf ik niet. Je nee. kunt nee. toch gewoon zijn naam zeggen? Nee, dat durf ik niet. Zij ze nee, dan dan luistert niet. Ja, dan ben je er in één keer vanaf. Ja, met heel Nederland samen. Ja. Ja. Nou, leuk. <laughs> ik weet je moet het toch tegen hem zeggen. Luc, we, na vier we. uur wil ik even... Maar nou, oh, het gaat om... Sprek je zo. Lust. E M -N. M -N.